11 uur, Maternijhuis met het NOS-journaal. Het CDA-bestuur heeft besloten dat de leden de lijsttrekker mogen kiezen... maakte partijvoorzitter Rutte Peetoon bekend... na een vergadering van het partijbestuur in Utrecht. In principe mogen alle CDA'ers zich opgeven als kandidaat-lijsttrekker. Leden kunnen zich tot 4 mei aanmelden. Kandidaten moeten wel voldoen aan de profielschets van de kandidaatstellingscommissie. Die bepaalt uiteindelijk wie er aan de verkiezing mogen meedoen. Op 1 juni moet de nieuwe CDA-leider bekend zijn. De VVD houdt vast aan de 3 norm als het gaat om een nieuw bezuinigingspakket. Als de partijen in de Tweede Kamer met hun bezuinigingspakket zich daar niet aan houden, dan doet de VVD niet mee, melden bronnen rond de VVD-fractie. Minister De Jager van Financiën praat al de hele dag met Kamerfracties om tot een akkoord te komen over een bezuinigingspakket. In België is huiszoeking gedaan bij het Kamerlid Laurent Louis. Uit zijn huis en kantoren zijn documenten en computerbestanden meegenomen. Justitie wil de Waalse rechtspopulist aanklagen voor laster en eerroof. Louis schokte België vorige week door foto's te laten zien... van de autopsie van twee slachtoffers van Marc Dutroux, Julie en Melissa. Hij zei daarmee te kunnen bewijzen dat Dutroux deel van een grote netwerk was... en dat de meisjes niet zijn verhongerd, maar zijn gedood bij het misbruik door anderen...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 Sinds deze boutische president is... leken de contacten tussen politie en justitie in Suriname en Nederland bevroren... maar nu wordt er dus toch samengewerkt. De hoofdverdachte in het onderzoek is de Surinamer Piet W. die in Nederland woont. In de buurt van Frankfurt zijn drie babylijkjes gevonden... die waren verstopt in koelboksen. De vermoedelijke moeder is meegenomen voor verhoor. De Duitse justitie zegt dat niet duidelijk is... of de baby's zijn omgebracht of dood zijn geboren. Twee van de lijkjes werden gisteravond gevonden... in de kelder van het huis van de vrouw. Werklieden deden de gruwelijke vondst bij het leeghalen van de woning... en waarschuwden de politie. De derde dode baby werd vandaag ontdekt in een garagebox. De baby's lagen al meer dan enkele maanden in de koelboxen. Minister Spies van binnenlandse Zaken raadt ouders aan... om naast een paspoort of identiteitskaart... bijvoorbeeld een geboorteakte mee te nemen als ze met hun kind op reis gaan kan vooral ouders die alleen met hun kind reizen veel tijd besparen. Vanaf 26 juni kunnen kinderen niet meer meereizen op het paspoort van hun ouders... maar moeten ze zelf een reisdocument hebben. Het zou problemen kunnen opleveren als het kind een andere achternaam heeft... dan een van de ouders, bijvoorbeeld na een scheiding. Daarom zouden ouders ook bijvoorbeeld een geboorteakte moeten meenemen. In het Groningse dorp Hoogkerk is een meisje van 12 doodgereden door een bus...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 Daardoor kunnen ze op den duur gletsjers op het land niet meer tegenhouden. Die stromen dan langzaam de zee in. De verwachting is dat de zeespiegel daardoor verder stijgt. Uit metingen van een satelliet blijkt dat sommige ijsplaten... van honderden meters dik per jaar zeven meter dunner worden. Het Amerikaanse korps mariniers heeft een marinier ontslagen... omdat hij kritiek had op president Obama. Op Facebook maakte de man zijn bevelhebber uit voor lafaard... en zei die niet voor hem te zullen salueren... Ook photoshopte hij Obama's gezicht op een poster van de film Jackass. Een burgerrechtenorganisatie zegt dat de opmerkingen van de marinier... onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Maar volgens het leger mogen militairen geen politieke uitspraken doen. De Vlaamse dichter Leonard Nolens krijgt de prijs der Nederlandse letteren. De belangrijke literaire prijs van Nederland en België... wordt eens in het drie jaar uitgereikt. Volgens de jury doet Nolens het Nederlands opnieuw zingen... De dichter van 36 debuteerde in 1969 met de dichtbundel Orpheus handen. En heeft in de loop der jaren een groot oeuvre opgebouwd. In 1997 kreeg hij al de Constantijn Huigensprijs. Het weer, vannacht bijna overal droog en opklaringen. Morgenochtend vrij veel zon en overwegend droog. Later op de dag buien en mogelijk onweer. Maximum temperatuur 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een spelen die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Gute Nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Het is dat ik zo'n hekel heb aan naamgrapjes, anders had ik vanavond de volgende gemaakt. De leider van de PVV heet voortaan uitgeregeerd Wilders. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. We gaan flitsen deze uitzending, want na 90 minuten in de halve finale van de Champions League... staan Bayern en München en Real Madrid gelijk. Ze houden elkaar in evenwicht en dus is er een verlenging gaande Bas Tichler. Hoe staat het ervoor? 2-1 is het nog altijd en in het kader van de woordgrapjes had Geert Onwilders ook nog gekund. Maar dit te zijde. 4 minuten nog te gaan en Real... Hij was zo even in ieder geval gevoelsmatig dicht bij een 3-1. Toen de doelman van Bayern München, Manuel Nooijen met vuur speelde. Door in het strafschopgebied invaller Granero eventjes aan het shirt vast te houden. Eventjes een klein duwtje te geven. Hij ging Granero heel makkelijk liggen. En om die reden zijn waarschijnlijk de Hongaarse scheidsrechter. Daar geef hij geen strafschop voor. Sterker nog, Granero krijgt geel voor een schwalbe. Maar hij werd wel degelijk even vastgehouden. De ploegen zijn na 116 minuten en seconden uh, moe, kapot is misschien een beter woord. En dat uh, heeft er alle schijn van dat deze wedstrijd, die dus nog drie minuten duurt... plus misschien een minuutje extra tijd, af gaat stevenen op strafschoppen. Om te bepalen wie er straks op 16 mei in de finale mag spelen tegen Chelsea... dat ze gisteren plaatsen. Nu kijken naar Gomez die een uh, kans krijgt. Maar uiteindelijk net niet Robben nog bij de bal. Maar ook dat lukt net niet, want daar zit Marcelo dan tussen. 2-1 blijft het in Madrid. En dat ruikt inderdaad naar Pelties. Dus wij horen Bas Tegner waarschijnlijk nog wel terug. Het CDA heeft vanavond besloten dat de aanstaande lijsttrekker... zal worden gekozen door de leden. Marcel Wintels, interim bestuursvoorzitter van onderwijsgroep Amarantis... die wil zich wel kandidaat stellen. De Nederlandse overheid wil een omstreden publicatie... over mutaties van het vogelgriepvirus tegenhouden. Viroloog Ab Osterhuis breekt een lans voor publicatie. De Duitser Daniel Paul Schreber was een briljant jurist... totdat hij zo krankzinnig werd dat Freud zich begin vorige eeuw... door zijn ziektebeelden liet inspireren. Kunt u nagaan. Ik ga over hem praten met acteur Hugo Koolschijn... die in Schrebers huid kroop in het docudrama Shock, Head, S S So. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 25 april. Minister De Jager had vandaag een hoofdrol in Den Haag. Hij voerde tientallen gesprekken, want Brussel wachtte op een bezuinigingsplan. Vooralsnog heb ik geluisterd, hebben we naar elkaar geluisterd. Hebben we uh, zaken doorgesproken, er is niet onderhandeld. We hebben de Verkenner langs gehad en uh, die hebben wij verteld wat onze ideeën zijn. En We hebben vooral de urgentie aangegeven. Ik bruist van energie, want er moet hier wat gebeuren in dit land. En uh, daar willen wij in ieder geval uh, onze verantwoordelijkheid voor nemen. En dat doen we ook samen met D66 en GroenLinks. Wat mij betreft zijn het niet drie partijen, maar wordt het breder? Ik heb vragen beantwoord, we hebben berekeningen gedaan. Je regelt niet in zeven uur wat in zeven weken niet gelukt is. Maar inhoudelijk over gesprekken kan ik uiteraard niks zeggen. Ja, dan wel kijken waar, waar ga je mee komen, waar gaan wij mee komen. Hoe ver staan we, wie is wat het doen? Ik ga naar meerdere fracties, ik ga nu weer naar een andere fractie toe. Nou ja, eens kijken wat hier, waar iedereen staat. We moeten hier toch uitzien te komen. Zeven weken niks doen, heeft ook niks opgeleverd. En nu hebben wij één dag om het probleem op te lossen. We onderhandelen nog niet, het is echt een informatieronde. Uh, we kijken naar alles, maar ik ga nog even niet de, uh, in detail. <laughs> ja, ik val nu helaas ook in terminologie, waar ik me ook weken aan geërgerd heb. Ja, jullie staan iedere keer natuurlijk bij iedere deur waar ik uitkom. Het moet een beetje snel allemaal. Hè? Ik ga nu naar de Partij voor de Dieren. We zijn nog niet klaar. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de bezuinigingsmaatregelen. En ook het buitenland kijkt mee, want de belangen zijn groot... vindt ook CDU-prominent Peter Altmaier. Ik vind dat het belangrijk is uh, wanneer het gaat om uh, fundamentele beslissingen... voor de toekomst van een land. Dat je dan beschikt over een uh, brede consensus over partijgrenzen heen. En ik denk, er is nu nog bijna een week tijd... Uh, om deze uh, zaak op te lossen, om de knoop door te hakken... Uh, en ik ben optimistisch dat het wel gaat lukken. Campagnes lijken niet te helpen. Vorig jaar werden weer 100 kinderen meer in het ziekenhuis opgenomen... met een alcoholvergiftiging dan het jaar daarvoor, 762 in totaal. Op jonge leeftijd zijn kinderen nog wel bereid... om de gevaren van alcohol onder ogen te zien... Ik vind het heel erg, want als je op zo'n jonge uh, leeftijd al alcohol drinkt... Uh, dan gaan je hersencellen dood en uh, dat kan je later niet goed leren... en dan verheet je meeste dingen. Maar hoe ouder ze worden, hoe minder problemen ze het lijken te zien. Ik heb er geen, ik heb er geen last van, mijn hersenen doen het nog gewoon. Het gevaar is dat ze niet in de gaten hebben dat ze dronken worden... en daarom gaat het nog zo vaak mis, weten ze in de speciale alcoholkliniek voor kinderen. Nou, als wij gaan drinken op onze leeftijd, voel je het aankomen, denk je... ik heb te veel gedronken. Kinderen hebben dat niet. Ze vallen in één keer om, dat zeggen ze zelf ook, ze raken oud. Wat er in Den Haag ook wordt besloten, op technisch onderwijs moest maar niet worden bezuinigd. Want dat begint met een spelletje voetbal, leidt tot serious business. Jonge wetenschappers doen met robots mee aan internationale voetbalkampioenschappen. En de techniek zal ons ook in de toekomst goed van pas komen. Uh, onze robots zijn ongeveer 80 centimeter hoog. Elke robot heeft eigenlijk alle sensoren zelf aan boord om, uh, om helemaal zelfstandig te kunnen door onderzoek Wat we hier doen, kunnen we dadelijk ook doordenken naar robots voor een thuissituatie, zorgcentra of wagenhuizen. Dat was nieuws vandaag op Radio tv. En het nieuws in de kranten vanmorgen werd keurig samengevat door Frey van Tijn. Het Nederlands Dagblad sprak met Wouter Slop, voorman van de ChristenUnie. Hij zegt na een dag van overleg dat de drie partijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie elkaar vinden op een aantal belangrijke financieel-economische terreinen. Ze zijn tot veel bereid om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Deze drie, die wel de Kunduz-coalitie worden genoemd, hebben ook met PvdA-fractievoorzitter Samsom gesproken. Het Nederlands Dagblad betoogt dat het veel te voorbarig is om te denken dat Geert Wilders rol is uitgespeeld. Populisme is een blijvende aanwezigheid in de politiek, schrijft de krant. Bij het Kamerdebat gisteren was Wilders campagneframe duidelijk zichtbaar. Of we kiezen voor Henk en Ingrid, of we kiezen voor Brussel... en mega bezuinigingen en maken onze economie kapot. Dat is een boodschap die het bij velen goed doet, schrijft trouw. Mensen denken, Wilders is de enige politicus met een rechte rug. De Telegraaf schrijft dat er nog heel wat kopstukken in het bedrijfsleven zijn die ondanks de crisis moed houden. Ik heb erger gezien, zegt Jan Alberts van Alberts Industries. In de jaren tachtig was de rente 12 procent. Ook tankopslagbedrijf Vopak is vol vertrouwen. Topman de Krij, we zitten in het juiste specialisme. De onrust heeft vooral impact op de consument, zeggen de ondernemers. De gemeente Rotterdam wil een einde maken aan de executieveilingen van woningen. De wethouder zegt in Trouw dat zo'n veiling weggegooid geld is... en alleen maar verliezer oplevert. Banken zijn gerechtigd om panden van mensen... die langere tijd hun hypotheek niet betalen... in beslag te nemen en te veilen. De gemeente Rotterdam heeft nu uitgerekend... dat de 76 woningen die tot nu toe geveild zijn... minder dan de helft hebben opgeleverd van de hypotheekschuld... die de eigenaar nog hadden. Hulpverleners waarschuwen dat steeds vaker minderjarige meisjes... minderjarige meisjes ronselen voor hun pooiers, ook wel loverboys genaamd. En de slachtoffers zijn nauwelijks bereid om aangifte te doen. De zogenaamde lovergirls zelf zijn vaak ook slachtoffer. Het blijkt uit een rondgang langs verschillende opvanginstellingen en deskundigen, schrijft Spits. De stichting Stop Loverboys Nu zegt dat bij 85% van de gemelde zaken ook lovergirls betrokken zijn. Het Nederlands Dagblad schrijft dat in Libië de afgelopen maanden tientallen partijen zijn opgericht... die willen meedoen aan de verkiezingen in juni. Maar de Libische regering heeft een wet uitgevaardigd die partijen op basis van godsdienst regio of stam, verbiedt. Ook mogen partijen geen geld uit het buitenland aannemen. De moslimbroederschap noemt de wet onacceptabel... en alleen in het voordeel van liberalen. En In Duitsland tot slot speelt een kwestie waar de Volkskrant over schrijft. In de Duitse media en op Facebook wordt er uitgebreid over gediscussieerd. Atletiekkampioen Ariane Friedrich, die ook politieagenten is, heeft de naam en woonplaats van een man die haar op mail stuurde op haar Facebookpagina openbaar gemaakt. De man had foto's van zijn geslachtsdeel bijgevoegd. De meeste mensen reageren positief op de Facebookactie. Maar er zijn er ook enkele die zich afvragen of met deze schandpaal niet het recht in eigen hand wordt genomen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En wij gaan met spoed terug naar de halve finale... tussen Bayern München en Real Madrid. Want er, het is tijd voor de penalties. U hoort Bas Tichler en of Jeroen Elsof. Ja, in ieder geval niet door elkaar, want uh, dat klinkt nogal schordig. Uh, nee, de bal ligt inderdaad klaar om de strafschoppenserie te beginnen. Het is 2-1 gebleven en dat betekent dat, zoals iedereen zegt, er een loterij plaatsvindt. Is dat zo? De eerste strafschop is van Bayern München en wordt onberispelijk door David Alaba binnengeschoten. De jonge linksback die na zijn gele kaarten deze wedstrijd dus weet dat hij de finale mocht Bayern hem halen, sowieso zal missen. Maar deze strafschop is bijzonder knap binnengeschoten, de keeper de verkeerde kant op gestuurd en hard... De bal laag in de hoek geplaatst. En zo staat Bayern in de strafschoppenserie met 1-0 voor. Kijk eens, hij gaat uh, de eerste nemen. Cristiano Ronaldo. Messi, gisteren, weet u nog, tegen de lat. Op een zeer belangrijk moment. Wat doet die andere beste voetballer van de wereld? Want dat is hij natuurlijk ook altijd nog. Cristiano Ronaldo. En hij pakt hem. Neuer stopt de strafschop van notabene Cristiano Ronaldo. Oh, oh, oh, oh, oh. Messi en Ronaldo hebben iets gemeen. Ze missen allebei strafschoppen op belangrijke momenten. Hij doet het helemaal niet goed. Schiet hem dicht bij de keeper. En juist Cristiano Ronaldo mist de eerste penalty van Real Madrid. We hadden had het gevoel al een beetje dat uh, Ronaldo niet uh, als een beste wedstrijd bezig was. Natuurlijk, hij maakte twee in het begin van het duel. Maar miste toch ook een hoop. Daar komt de volgende voorbij. een München al. En die gaat er onberispelijk in. Geschoten door Mario Gomez. Ook hij stuurt de keeper de verkeerde kant op. Gek genoeg is deze als je het aanzet tegen die strafschop van Ronaldo eigenlijk net zo slecht. Want ook deze bal komt niet verschrikkelijk in de hoek. Sterker nog, daar precies waar Ronaldo ook schoot. Alleen de keeper ging dit keer de verkeerde kant op. En dan is het allemaal niet zo ingewikkeld. En zo staat Bayern in de strafschopserie met 2-0 voor tegen Madrid. Andere man met een uitstekende traptechniek is KK. Hij nu achter de bal. Ingevallen in deze wedstrijd. De Braziliaan, Brazilianen. Brazilianen. Missen natuurlijk zelden vanaf 11 meter. Noyer tegenover KK. KK met zijn aanloop. KK en weer Noyer. Hij pakt hem weer. Hij pakt hem weer in dezelfde hoek. En weer heeft hij hem te pakken. Manuel Noyer. Held van München. Held van Duitsland tot nu toe. Twee missers van Real. De eerste twee strafschoppen gemist. En na twee strafschoppen van beide kanten. Twee raak voorbij. Bayern, nul raak. Voor Real Madrid. Ja, Je kan nu toch zeggen dat Bayern met anderhalf been in de finale van de Champions League staat. Ja, Er was in Nederland ooit een bekerfinale tussen PSV en Twente. Dat liep ook anders af dan iedereen verwacht. Kortom, de buiten is nog niet binnen. Maar Bayern heeft de beste papieren. Dat mag duidelijk zijn. Tony Kroos gaat aanleggen voor zijn strafschop. Bayern's derde. Jonge middenvelder, Kroos. En ook die wordt gepakt door Casillas. En zo blijkt dat strafschoppen maken vanavond na 120 minuten voetballen dus nog niet zo makkelijk is. Want Kroos mist en zo blijft het 2-1. Komen we overigens op het punt in deze wedstrijd dat de historie zegt dat een van deze twee ploegen... ...voor het eerst in het bestaan van de ploegen in de Champions League een strafschopserie gaat verliezen. Want Real speelde één keer eerder een strafschoppenserie. Die won het. Bayern speelde twee keer eerder een strafschoppenserie. En die wonnen ze ook allebei. Is dat Xabi Alonso die achter de bal staat? Xabi Alonso. Het moet een keer raak zijn voor Real Madrid. Xabi Alonso, 2-1. Spanning is in deze strafschoppenserie terug. Voor zover hij weg was geweest. Nog altijd in het voordeel van Bayern. Dat er één miste. Real 2 na drie strafschoppen. Staat het 2-1 in deze strafschoppenserie? In het voordeel van Bayern München. Door de raakgeschoten strafschop. Van Xabi Alonso. De spanning stijgt langzaam maar zeker. Dat mag duidelijk zijn als de volgende strafschoppennemer van Bayern zich gaat melden. Dat is de aanvoerder Filip Laam die de bal gaat klaarleggen. Casillas weet dus inmiddels dat ook hij in staat is om een strafschop tegen te houden. Als Laam klaarstaat een relatief korte aanloop neemt. En ook deze wordt gestopt. Want Casillas met de linkerhand tikt de bal uit de hoek. Het is een krankzinnige avond. Dat was het al. 90 minuten lang en eigenlijk 120 minuten lang op het veld. Maar ook in de strafschoppenserie nadat Bayern op een 2-0 voorsprong komt. Heeft Rial nu na vier strafschoppen gewoon de kans om op 2-2 te komen. Omdat Kroos en nu Laam de aanvoerder voor Bayern missen. Wat een afschuwelijk lelijke strafschop van Laam. Gepakt door Casillas. Natuurlijk al de koning van Madrid. De aanvoerder Iker sowieso al held. En zijn heldenstatus wordt alleen nog maar groter. Sergio Ramos voor de gelijkmaker. Voor de gelijkmaker in deze strafschopperserie. Voor de 2-2 na vier strafschoppen. Raak voor Ramos betekent de spanning terug. En dan komt alles aan op de laatste strafschop in de reguliere serie. Anders wordt het om en om. Mourinho op zijn knieën. Biddend. De trainer van Real Madrid aan de zijkant. Sergio Ramos, verdediger van beroep. Maar is hij ook strafschoppenmaker tegenover Neuer, die er al twee pakte. Sergio Ramos met zijn aanloop. Sergio Ramos schiet hem hoog over. Goeiedag, die bal ligt bijna in Barcelona. Zo hoog schiet hij hem over Bijna het stadion uit. En dat betekent dat nu de beslissing kan gaan vallen voor Bayern München. Want raak betekent na de finale op 19 mei Sergio Ramos mist. Bas, gaat dit hem worden? Dat uh, zal hem wel moeten worden dan, want zoals je zegt, deze volgende van Bayern Raak betekent Bayern naar de finale. En de man die naar voren komt is Schweinsteiger om dat dan te gaan doen. Dat betekent dat we Robben in deze serie niet zien. Die had er in de reguliere speeltijd natuurlijk al eentje gemaakt. Schweinsteiger kan... Ook in 2010 toen Bayern in de finale stond. Twee jaar later dus Bayern München opnieuw naar de finale schieten. De finale op 19 mei in de Allianz Arena. Het eigen stadion van Bayern in München nota bene, Waar Chelsea dan de tegenstander zou zijn. Schweinsteiger is de man die het moet doen. De spanning is van de gezichten af te lezen. Logisch. Schweinsteiger, hoe cool is hij? Hoe cool is Casillas? Is dit de beslissing? Schweinsteiger scoort. Bayern München gaat naar de finale door Real Madrid na strafschoppen te verslaan. In een serie waarin raakschieten moeilijker bleek dan missen. Want wat werden er veel gemist? Maar Schweinsteiger doet dat niet en blijft op het juiste moment cool. En Bayern München plaatst zich. En dat is een daverende verrassing. Net als gisteren overigens bij Barcelona Chelsea voor de finale. Finale Champions League, 19 mei Allianz Arena München. Chelsea. Met dank aan Bas Ticheler en Jeroen Elshoff... voor hun uh, bloedstollende verslag van deze penalty-serie. Minister De Jager van Financiën was heel duidelijk demissionair vandaag. Hij trok van Kamerlid naar Kamerlid in een poging om steun te krijgen... voor een bezuinigingspakket voor Brussel. De voortekenen waren gisteren niet gunstig. Maar Wilma Borgman, uh, in Den Haag is het toch gelukt... om overeenstemming te bereiken of niet? Wilma. Ik hoor, ik zou Wilma zo graag horen, jongens. Het kan... Ik, ik ja. probeerde al wat tegen je te zeggen, maar ja, nou, nu staat je microfoon ook die... open. Kijk, dat is heel fijn, want ik wilde tegen jou zeggen... dat die voortekenen gelijk hebben gekregen. Want uh, de verkenningsronde van uh, met demissionair minister De Jager... die is uh, voorlopig nog niet uh, succesvol uh, geweest. Hoewel De Jager zich vandaag werkelijk het vuur uit de sloffen heeft gelopen. Uh, tot nu toe is uh, uit al dat overleg niet een uh, akkoord tot stand gekomen. Want uh, partijen bijvoorbeeld als ChristenUnie D66, GroenLinks... waarmee vandaag intensief is overlegd... die willen best meepraten, maar die willen daar ook iets voor terug. En tja, dat is lastig, want uh, veel ruimte voor. Dat soort dingen is er niet. Zeker niet als je hoort dat de VVD vanavond heeft laten weten... dat ze willen vasthouden aan uh, de eis van Brussel... om volgend jaar maximaal 3% begrotingstekort uh, te hebben. Niet meer. En daarmee maakt dus ook de VVD een uh, oplossing niet makkelijker. Nee. Nou is hij natuurlijk uh, heel druk bezig met die financiën. Heeft hij uh, nog tijd voor andere dingen, zoals het lijsttrekkerschap van het CDA? Nou, nou, ik geloof dat de jager uh, daar zijn prioriteit ook niet legt uh, deze dagen... want die ligt toch echt bij het bereiken van overeenstemming in de Kamer... om een brief te sturen naar uh, Brussel... want uh, dat moet voor morgenmiddag uh, drie uur geregeld zijn... want dan begint er in de Tweede Kamer een debat. Uh, ik geloof ook dat hij dat niet zo erg vindt, Jan Kees de Jager... want uh, hij heeft ook vandaag weer herhaald... dat hij het leiderschap van het CDA liever aan uh, zich uh, voorbij wil laten gaan. Ja, wat is de verwachting van het debat voor morgen? Uh, ja, dat wordt, dat wordt ingewikkeld. Um, uh, eerst zijn er financieel woordvoerders aan, uh, aan zet... en uh, daarna komen de fractievoorzitters uh, uh, ook nog aan de beurt. Er moet iets liggen. Dus uh, Jan-Kees hmm. de Jager en uh, alle ka Kamerleden... die moeten nog hard aan het werk. Ze hebben nog 18 uur de tijd. Ja. Uh, nou klinkt het alsof je in Den Haag bent... maar je bent in Utrecht, hè, waar het CDA een partijraad hield. Ja, zo is het. Uh, ja. uh, en die heeft een besluit genomen... over uh, de manier waarop de nieuwe leider wordt gekozen. Ja, ook wel een verrassend besluit, want iedereen mag meedoen. Uh, dat wil zeggen, je moet natuurlijk lid zijn van het CDA... en je moet ook wel eens hebben met die partij... en je moet uh, je contributie betaald hebben, dat soort dingen. Maar dan... Als je daaraan voldoet dan heb je tot 4 mei de kans om je aan te melden. Um, er komt daarna een selectieprocedure, er komt een selectiecommissie en die kiest dan uit alle mensen die zich aanmelden twee kandidaten. Die gaan de tweede helft van mei in debat met elkaar en daarna is het woord aan de CDA-leden. En dan wordt op 1 juni bekend wie die nieuwe leider zal zijn. Dus van al die kandidaten komt er eer, worden die worden eerst weer aan de selectiecommissie voorgelegd? Ja, die worden aan de selectiecommissie voorgelegd. Er werd natuurlijk aan uh, Rutte Peton, de partijvoorzitter, vanavond gevraagd... wie daar dan al in zit in die uh, selectiecommissie. Maar daar wilden ze helaas niks over zeggen. Maar ze willen toch een beetje controle houden over de procedure. Dus vandaar die uh, selectiecommissie. Oké. Okay. Uh, wordt er verwacht dat zich veel mensen zullen aanmelden? Nou ja, ja, ook daar wilde ze niks over zeggen. Natuurlijk werd ze wel naar gevraagd. Ze zei wel uh, dat ze mensen had gesproken die er zin in hebben. Uh, nou ja, goed, als zij die mensen al heeft gesproken... dan moesten ze wel kennen, denk ik zo. Dus al te veel mensen uit uh, onbekende regio's en onbekende chemia... die zullen er niet bij zijn. Er is natuurlijk het bekende rijtje van uh, kandidaat hè, Sybrand Buma... de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Minister Lisbeth Spies. Um, minister van Onderwijs Marja van Bijsterveld. Ook Henk Bleker die heeft gezegd... als er niemand is, dan wil ik het wel doen... Wie het in ieder geval niet wordt, dat is Maxime Verhagen. Um, want die had in januari eigenlijk al gezegd dat hij geen lijsttrekker meer wil zijn. Maar vanavond heeft hij op televisie gezegd dat hij ook niet meer op de kandidatenlijst komt. Dus die zien we in um, de Tweede Kamer in ieder geval niet terug. Uh, maar daar wilde, uh, op, op een namenlijstje wilde Peter ook niet uh, vooruitlopen. Nee, overigens heb ik nog een uh, potentiële kandidaat naast me zitten. Maar daar vertel ik zo meer over. Uh, mis jij in Utrecht, of, uh, merk, ja, merk jij in Utrecht veel opluchting dat de samenwerking met de PVV nu tot het het verleden behoort eigenlijk, of niet? Ja, die opluchting was er in ieder geval bij staatssecretaris Knapen van uh, Buitenlandse Zaken. Die heeft dat ook gewoon hardop gezegd vandaag. En wat je in ieder geval ziet is dat het CDA in sneltreinvaart afscheid neemt van uh, de net gesneefde coalitie. Dat doen ze ook inhoudelijk, want ineens blijken allerlei voorstellen toch niet zo goed als ze ons anderhalf jaar lang hebben willen laten geloven. En dan heb ik het niet alleen over echte PVV-issues als het boerkarverbod of uh, de dierenpolitie, want uh, dat heeft het CDA anderhalf jaar verdedigd en nu ineens niet meer, mm. uh, ook een belangrijk wetsvoorstel van um, VVD-staatssecretaris De Krom voor sociale werkplaatsen. Dat gaat waarschijnlijk sneuvelen. Um, en je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat ze dolblij zijn bij het CDA. Dat ze de bezwaren die ze toch al hadden tegen al deze plannen nu gewoon hardop ook kunnen zeggen. Ja. Hey, je hebt met Peter omgesproken, hè, met de voorzitter. Ik heb met Rut uh, Peter omgesproken, onder meer ook over die opluchting. Luister maar. Mevrouw Petom, um, u kwam uh, na de bestuursvergadering vanavond hier uh, aan de journalisten vertellen wat u had besloten. Toen had u het over moreel en bindend leiderschap. Wat is dat? Nou, dat is, dat is een politicus die uh, niet wegloopt voor verantwoordelijkheid. Die ook uh, mensen in hun waarde laat. Die uh, uh, ook uh, zelf, uh, door de manier waarop hij politiek bedrijft, laat zien wat uh, wat echt, echt goede politiek is. En daarmee bedoel ik. Uh, staan voor wat je zegt. Rekening houden met anderen. Toekomstvisie hebben. Niet bang zijn. Allemaal dat soort dingen. Maar is dat typisch CDA? Nou, het is voor het CDA wel belangrijk. He, je, uh, het is niet, uh, we pretenderen het niks. Maar we vinden dat, het, dat CDA's die daar staan. Dat die dat wel moeten hebben. Heeft zo'n nieuwe leider, u zegt die is niet bang... Uh, heeft zo'n nieuwe leider ook de vrijheid om bijvoorbeeld weer met de PVV te gaan samenwerken? Nou, ja, dat is nu helemaal niet aan de orde. Maar, uh, nou, het smaakt er niet naar meer. Het smaakt er niet naar meer, nee. Ik heb de indruk dat, dat er binnen het CDA een soort van opluchting is... Dat... Dat, dat u op deze manier toch van de PVV bent afgekomen? Of proef ik dat verkeerd? Nou, de PVV is natuurlijk een hele andere partij dan het CDA... en staat op bepaalde fronten ook er haaks op. He, de manier van politiek bedrijven en mensen uitsluiten. Uh, het, het, uh, ja, wij zoeken echt oplossingen voor echte problemen... omdat je mensen verbindt, omdat je kennis aan elkaar koppelt... omdat je mensen aan elkaar koppelt... en de best mogelijke oplossingen verzint. Dat is onze stijl, daar staan wij voor. Die past niet echt bij de stijl van de PVV misschien. Zeker niet na de afgelopen periode. Nou, wij zijn, de PVV is een heel andere partij dan het CDA. En uh, wij, onze partij is inderdaad een partij van de mensen. Maar uh, de afgelopen periode heeft het CDA bepaald veel moeite gekost. Is, is voor het CDA moeilijk geweest. Als u zegt, moreel en binnen het leiderschap. Uh, het CDA is een heel andere partij dan de PVV. Dan denk ik, nou, dit was eens, maar nooit weer. Nou, uh, ik zei al, het smaakt uh, niet naar meer. En uh, uh, wij zijn sowieso het verhaal, uh, de verantwoordelijkheid niet uit de weg gegaan. Maar het heeft ook wel wat gekost. De splijtende samenwerking met de PVV is nu ten einde. Uh, vindt u daarmee, dat nu met deze stap die nu ook wordt gezet... dat de problemen in het CDA voorbij zijn? Nou, uh, wij, wij zijn een partij die veel minder zetels heeft dan vroeger... Maar een partij die wel een heel duidelijk nieuw verhaal heeft. We hebben op het congres in januari het rapport van strategisch beraad ontvangen. En dat is echt heel positief begrepen. Mensen staan er echt voor, vinden het echt een mooi, goed, authentiek verhaal. Ik ook. Het was een beetje onzichtbaar geraakt waar het CDA voor stond. Dat is inderdaad met dat strategisch beraad weer heel duidelijk geworden waar dat CDA voor staat. Als wij nu de problemen van vandaag te lijf gaan, dan is dat... Uh, niet alleen om de kille cijfers van het huizenboekje op orde te krijgen. Dat moet ook, maar dat doe je vanuit het beeld dat je voor de toekomst hebt. En onze nieuwe leider, wie het ook wordt... moet dat gewoon laten zien en gezicht geven. Juist, positief na het rapport van het Strategisch Beraad. Straalt het de CDA vandaag wat meer blijdschap uit, dus, dan de afgelopen tijd... Nou ja, bij dat congres waar Rut peter het net over had... over dat strategisch beraad... daar was al een soort van nieuw beginnetje in aantocht. En nu is er natuurlijk helemaal een dikke streep gezet... onder de afgelopen periode... met de stap van vanavond om een leider te kiezen... die anders dan de vorige keer echt bewezen de steun heeft van de leden. Daarmee zullen ze wel heel blij zijn. Ik zeg er dan wel bij, nu de zetels nog. Want in de peilingen gaat het met het CDA nog steeds beroerd. Wilma Borgman vanuit Utrecht, waar het CDA-partijraad eh, bijeen was. Um, inmiddels is naast mij komen zitten, had ik al beloofd. En hij, hij zit er ook. Uh, Marcel Wintels, interim, uh, nee, interim bestuursvoorzitter moet ik zeggen, van uh, Amarantis Onderwijsgroep. Actief binnen het CDA Brabant. Hoe actief? Wat doet u precies? Uh, heel actief. Ik denk op heel veel punten mee. Ik heb recent uh, acht uh, debatten geleid over het document uh, van het Strategisch Beraad. Juist. Bijvoorbeeld, ik zit in de maatschappelijk adviesraad van uh, het CDA Tilburg... Okay. en denk op heel veel uh, onderwerpen mee. Gisteren stond er een heel artikel in het Parool uh, over u. Onder ja. de kop, minister Wintels, klinkt niet gek. Hoe ver gaan uw politieke ambities? Ja, dat was geen quote van mij overigens. Nee, nee, nee, het was okay. een kop boven een artikel. Uh, Hoe ver mijn ambities gaat, ik ben heel betrokken bij uh, uh, nou, de samenleving... en dat wat we met Nederland willen en dat wat het CDA daarin kan betekenen. En... Uh, ik denk niet zozeer in ambities, wel in gewoon dat wat ik uh, nou, in ieder geval kan bijdragen. Ja, maar u bent een ambitieus man. Ja, dat klopt. Dus, hoe ver gaan uw politieke ambities? Ja, volgens mij kun je dat niet plannen. Uh, ik ga nu, uh, als ik binnen dat profiel pas, dat moeten we nog even lezen, uh, ga ik mijn kandidaat stellen. En uh, dan moeten we kijken hoe ver het reikt. Ja, als u binnen het profiel past. Ja. Uh, wat denkt u zelf? Nou, ik heb het profiel niet gelezen. Hebt u uw uh, contributie betaald? Ja, dat zeker. Oké, okay, ja. uh, uh, kunt, kunt u moreel en binnen het leiderschap uitstralen? Want dat was er, geloof ik ook uh, een van de punten. Ja, ik denk het wel. Ja, nou, wat kan er nog meer in staan? Nou, wat ik nog belangrijk vind in de afweging... Uh, ik ga heel bewust en uh, ik ben iemand die vanuit uh, uh, een andere richting komt dan Haagse politiek. En wat ik van belang vind is dat ook het CDA uh, de keuze wil maken om ook juist mensen van buiten... Uh, naar Den Haag te halen. Dus op het moment dat in een profiel bijvoorbeeld scherp omschreven staat dat je vele jaren haagse ervaring moet uh, hebben. Uh, dan past het natuurlijk niet. En dan haakt u ook af? Nou, dan denk ik dat het geen zin heeft. Maar ik denk dat het CDA uh, toe is aan juist ook in ieder geval kandidaten die uh, van buiten komen. Uh, ja. Daar heeft, uh, uh, hebben we veel voor gepleit. De rapport Frisser geeft dat ook aan uh, juist deuren en ramen open. Wat dus zou ga... u daar kunnen toevoegen dan? Uh, ik denk, ik heb de afgelopen uh, uh, 25 jaar, 20 jaar heb ik, uh, breed in de samenleving gewerkt. Ik ben uh, van oorsprong financieel en juridisch uh, opgeleid. Uh, tien jaar lang uh, zelfstandig ondernemer geweest. Uh, dus ik heb zowel in het bedrijfsleven en daarna de stap naar het publiek domein gemaakt... Uh, onderwijsinstellingen geleid, nu bestuursvoorzitter uh, van Fontes... en daarnaast inderdaad Amarantus Fontes de, Hogescholen moet even zeggen. Fontes baby. Hogescholen, ja. ja. ja. Uh, ja. Dus, en uh, nou, net vanavond herbenoemd voor vier jaar ja. uh, bij de KMU. Als maar dat voorzitter is van de KMU, ja. de ja. en de Unie. Ja. Hoeveel petten kan een partijvoorzitter hebben eigenlijk, zeg? Nou, niet al te veel. Maar dus u de... gaat die petten weer afzetten als u gekozen wordt? Als u gekozen ja. wordt, als ik gekozen word, moeten er heel veel petten af. Ja, dat is zeker. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ja. Allemaal? Uh, ik denk uh, in ieder geval die van mijn uh, functies bij uh, Fontes en Amarantes. Mm -hmm. uh, de KMU-voorzitter uh, uh, is een vrijwilligersfunctie. Ja, ik denk dat het niet goed te combineren is. Uh, maar die sport uh, draag ik ook een warm hart toe. Ja, u hebt het over dat uh, u bent interim manager, hè? Ja. de Amarantus, uh, dus dat is sowieso tijdelijk. Ja. Uh, dat zijn problemen met financiën, ook met de kwaliteit van het onderwijs. Ja. Kortom, u bent een soort van crisismanager. Is dat het soort figuur dat het CDA nu nodig heeft? Nou, de crisis is, uh, is er wel, ja. Ik denk niet dat ik nou uh, puur zo'n crisismanager ben. Want alle uh, banen daarvoor, die hadden... Een, ook ook fondsen uh, zit ik al vier jaar. Ja, maar bent u toch ook binnengehaald. Ja, omdat er een ja, enorme ja, ja, crisis was. Dan moest ja, dat, u toch orde op zaken stellen. Dat is waar, maar wel juist uh, niet alleen de eerste fase... maar daarna nou ook doorpakken om gewoon heel stabiel... Uh, door te voeren wat je voor ogen hebt. Ja. Amarantus is puur inderdaad voor een paar maanden crisismanagement. om die organisatie uit uh, faillissement te redden. Dat is geslaagd. We zijn het nu aan het opsplitsen. Uh, maar ik denk dat, uh, laten we zeggen, mijn uh, kwaliteiten. Uh, ook anders en meer zijn dan alleen maar crisismanagement. Ja. Ik heb u even, kom ik zo yeah. op hoor, maar ik heb u even gegoogeld. Volgens een vriend van u. behoort u tot het nette en morele deel van het CDA. Kunt u dat bevestigen? <laughs> nou, uh, <laughs> Ik sta fatsoenlijke politiek uh, voor. Ik vind dat je, uh, fatsoenlijke politiek? Ja. Ik, uh, ja. Uh, en? Nou, en. Uh, dus ik vind dat je uh, verbindend, beschaafd en fatsoenlijk... wel to the point moet zijn. Dus zeg waar het op staat, maar doe dat respectvol. En uh, daarmee, want dat was een quote van, uh, van een vriend van mij... en ja. volgens mij zag dat op, uh, als ik me de vraag goed herinner... Uh, die ik teruggelezen had op de relatie naar de PVV... Ik heb altijd uh, gevonden, overigens sowieso, dat het uh, dat CDA niet in überhaupt enig kabinet had moeten stappen na de verkiezingsnederlaag. En al helemaal niet met een hele constructie uh, met de PDT. En ik heb het zeer onverstandig gevonden om uh, dat avontuur in te gaan. En uh, als u het hebt over fatsoenlijke politiek, ja. wat, is de, wat was dan tot nu toe onfatsoenlijke politiek? Nou, ik denk als je de burger vraagt wat ze van de politiek vinden... Uh, zoals. ik vraag het die, u. Ja, uh, dan denk ik dat de wijze waarop uh, in de politiek ook met elkaar wordt omgegaan... hoe vaak op de man gespeeld wordt... Uh, uh, te veel op de man, te veel op de persoon, te weinig op de inhoud... te weinig naar oplossingen, denk ik dat, daar, uh, uh, dat het daar anders kan. Dat geldt ook voor CDA-politici? Ik denk dat dat voor de hele brede politiek uh, geldt... En, uh, dat is ook uh, lang mijn overdenking geweest. wil ik in zo'n soort uh, arena meedoen. Tegelijkertijd denk ik juist open, eerlijk, transparant, to the point en fatsoenlijk. Nou, dat ja. moet toch ook in de politiek gewoon kunnen. Ja, dat zijn overigens dat zijn hele mooie begrippen. Het zijn ja. ook meteen hele vage begrippen. Ja. Tegelijkertijd kunt u een aantal concrete uh, zaken noemen die u wil veranderen? Uh, wat ik zou willen veranderen is dat je problemen benoemt. Gewoon street benoemt. Uh, en ook uh, durven door te pakken op dat wat anders moet. Neem het punt. Uh, uh, nou, de, de woningmarkt. wordt al heel lang over gesproken. is nog steeds niets aan gedaan. Uh, heel Nederland. Uh, iedereen weet het moet anders. Al een paar jaar wordt dat geroepen. Iedereen is... weet dat die hypotheekrente er nu aan moet. Precies. En, uh, iedereen weet dat de huurmarkt moet ja, worden hervormd. Het is dat vindt u ook allemaal. Dat, dat vind ik ook echt. ja. En het is toch vreselijk dat het nog steeds niet gebeurd is. Um, en dat we elke maand uh, uh, dat we er langer over praten... maar niets doen, ja. wordt het probleem groter. Ja. Hoe staat u uh, tegenover die 3% eigenlijk? Uh, ja, ook daarvan, als je nou de vergelijking maakt... er wordt al heel lang over gesproken. En elke maand dat je erover praat en niet handelt... Uh, wordt het probleem groter. Ja. Ik vind dat het CDA staat voor een huishoudboekje wat klopt. Dus dat is uh, uh, absoluut uitgangspunt van het CDA. En dus heel snel zorgen dat we aan de voorwaarden voldoen. Dus en... niet morrel aan die 3%? Nou, uh, in ieder geval zorgen dat je eraan gaat voldoen. En uh, ook hier in de discussie of het één of twee maanden of drie maanden langer duurt. Uh, pak het nou aan. We praten er nu ook al uh, maanden over. En elke maand wordt het probleem groter. En we debatteren over, uh, moet het nou volgend jaar al of mag het een half jaar langer duren. Laten we het probleem aanpakken. Ja. We vinden is, wordt het geen groot probleem voor, uh, de, voor het CDA. Want u bent dan nieuw en buiten de van buiten ja. de politiek en van buiten Den Haag. Wordt het geen groot probleem van het CDA. Dat er natuurlijk verder allemaal uh, mensen, ook nu weer zich kandideren waarschijnlijk... Voor, uh, voor het uh, uh, partijleiderschap... die natuurlijk uh, eerst hun ziel en zaligheid verkocht hebben... aan de gedoogconstructie. Ja, dat is waarom ik het besluit van het bestuur van vanavond heel mooi vind. Een oproep eigenlijk aan, uh, aan, aan velen, ook vanuit het ja. land, om zich kandidaat te stellen. Maar dan gaat er vervolgens dus weer een commissie overheen die er maar twee uitkiest. Nou, dat weet niet. ik niet. Ik, ik weet niet of dat de procedure helemaal is. Ik dacht oh. dat ik begrepen had dat hij ook echt in de eerste ronde een open procedure is... waar de kandidaten okay. met elkaar in debat gaan. En het alleen een commissie is die volgens mij even kijkt... of je in technische zin en qua profiel voldoet om in die eerste ronde te kunnen starten. Maar ik heb het niet gelezen, maar dat had ik begrepen tot nu toe. Mm -hmm. um, ja, en het is dan aan de leden van het CDA om, uh, en dat vind ik... De hele goede zaak om te bepalen uh, of er uh, iemand gekozen uh, wordt ja. die al langer in de politiek actief is en waar dus ook iets aan kleeft van de afgelopen jaren of dat gekozen wordt voor een, een fris ja. en ander profiel van iemand die van buiten naar uh, Den Haag komt. Hoe gaat u zich bekendmaken want de meesten kennen u niet. Uh, nee klopt ja ik ben in, in een kleinere kring bekend niet op het Haagse uh, toneel. Uh, ik denk dat de komende weken uh, genoeg gelegenheid is om... Uh, die bekendheid te krijgen. Goed, wij horen van u. Marcel Wintels was dit en hij uh, gaat zich kandidaat stellen. Dat weten we toch eigenlijk wel met zekerheid. Uh, uh, als hij toegelaten wordt het. voor het wijstlekkerschap van het CDA. Dank u wel. Geen dank, graag gedaan. Earth, Wind and Fire, september. Dat is afkomstig van de soundtrack van de film Intouchable. Ik had u beloofd dat ik ging praten met de viroloog Ab Osterhaus... maar dat kan niet doorgaan in verband met uh, uh, de penalty-serie... waar u live getuige van mocht zijn. Maar ik heb wel even tijd om kort aandacht te besteden aan het volgende. Namelijk, in Rwanda is tegen oppositieleidster Victoire Ingabire... een levenslange gevangenisstraf geëist... En ja, ik heb aan de telefoonjournaliste Anneke Verbraken, die de zaak volgt. Ja, op basis waarvan is tegen deze oppositieleidster een levenslange gevangenisstraf geëist? Ja, Klerie, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk op basis van, uh, van niks. En uh, wat de aanklaagers in Rwanda hebben... hebben ze eigenlijk gekregen vanuit Nederland. Nederland heeft uh, heel fijn een uh, dik dossier... van 600 pagina's naar Rwanda toegestuurd. Heeft op verzoek van uh, Rwanda ook twee huiszoekingen verricht... En uh, de aanklagers hebben daar uh, zeer dankbaar gebruik van gemaakt... en hebben uh, daar wat uitgevist wat ze nu gebruiken voor, of tegen ingebieren. Maar goed, uh, het kan toch niet zo zijn dat in die zes pagina's niks staat... en dat die huiszoeking niks heeft opgeleverd? Wat, wat, wat, wat brengen ze dan tegen haar uh, in? Zij brengen uh, tegen haar in uh, dat ze uh, geld ze hebben overgemaakt uh, naar uh, de FDLR. Dat zijn rebellen in Oost-Congo, dat mm -hmm. zijn Hutu-rebellen. Uh, nou, als je weet dat uh, Afrikanen zeg maar, bijna elke dag via Western Union geld overmaken naar familie in Afrika, dan zul je al heel snel uh, zien, uh, ook bij Ingebire, dat ook zij uh, geld, zou hebben geld heeft overgemaakt naar haar familie. Dat is niks bijzonders. Ja. Um, uh, wat zij verkeerd heeft gedaan in de ogen van het Rwandese regime, is dat zij kritiek heeft op dat uh, uh, regime. Ingebire. Uh, wilde graag meedoen met de presidentsverkiezingen in 2010. Uh, dat is haar onmogelijk gemaakt. Ze Aha. heeft haar politieke partij niet in kunnen schrijven. Ze is eigenlijk direct nadat ze is geland op 16 januari 2010... Uh, is het haar onmogelijk gemaakt om ook maar één stap te verzetten daar in Rwanda. Juist. Dus de, de, de, de, u, uit alles blijkt ja. dat jij in elk geval vindt... dat, het, uh, dat er geen sprake is van een uh, eerlijk proces. Heeft ze bijvoorbeeld een advocaat? Ja, ze heeft twee advocaten. Ze heeft een Rwandese advocaat en ze heeft een Engelse advocaat, Ian Edwards. Um, en um, ik heb nog uh, eergisteren met Ian gesproken en ook, ook hij is het ermee eens dat er absoluut geen sprake is geweest van ook maar een eerlijk proces. Nee, maar goed, je, je zegt dus uh, ja, zij is in feite, uh, nou ja, ze was oppositieleider, ze wilde meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ze is dus een tegenstander van de huidige uh, president, zullen we maar zeggen. Maar, maar hoe verklaar je dan dat de Nederlandse regering Gierings heeft notabene 16 jaar in Nederland gewoond. Hoe verklaar je dat de Nederlandse regering dan mee heeft, heeft gewerkt aan dit proces? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Nederland heeft de afgelopen jaren heel veel geld gestopt in het Rwandese justitiële systeem. Hm. Uh, Nederland vindt terecht dat er uh, niet zoveel van deugt... en wil daar graag haar steentje aan bijdragen om dat wat op te peppen. Ja, en kan eigenlijk na die jaren van steun niet zo heel goed zeggen... dat er nog steeds niks van deugt. Uh, en, uh, dat is toch wel heel cynisch eigenlijk. Dat is heel cynisch en, en Nederland die wil zeg maar, ook nog geen uitleveringsverdrag met Rwanda juist omdat het systeem niet deugt. Hmm. Maar ja tijdens het proces van Inge Bieren, hebben de betrokken uh, staatssecretarissen bij hoog en laag volgehouden dat, het, uh, dat ze alle hoop hebben om een eerlijk proces. En ik heb ze nog niet gehoord dat ze nu in het tegendeel geloven. Hmm. Is het bekend hoe het met haar gaat? Nou ja, uh, ze is moe. En dat is natuurlijk begrijpelijk, want uh, ze heeft, zeg maar, zolang het proces duurt, en dat is uh, sinds uh, oktober 2011, heeft, uh, hebben de rechters het haar op alle mogelijke manieren ontzettend moeilijk gemaakt. Uh, als ze ook maar iets wilde zeggen, dan sprongen ze daar direct bovenop en moesten urenlang kruisverhoor ondergaan. Terwijl haar medebeklaagden zeg maar uh, met alles weg konden komen. Ja, ja en dat put je uit op een gegeven moment. Kan ze nog in beroep of niet? Uh, dat weet ik niet, moet ik okay. je zeggen. Dat weet ik ja. niet. Nee. Dat Moeten wij dan afwachten. Ja. Dankjewel toever. Anneke verbraken was dat. In a haze, a stormy haze I'll be round, I'll be lovin' you always Always Here I am and I take my time. Here I am and I wait in line. Always. Always. Die was kort, Coldplay, Parachute was het. Vanaf morgen is het biografische docudrama Shockhead Soul te zien in de bioscoop. En in de studio zit Hugo Koolschijn, welkom. En u zit hier omdat u de rol van Daniel Paul Schreber speelt. De hoofdpersoon. Wie was hij? Wat was hij voor man? Het was iemand die een hoge functie had bij het gerecht. Advocaat. Een hoogopgeleid iemand in ieder geval. Een Duitser. Een Duitser uit Leipzig. Ja? Welke, welke tijd spreken we van? Hij heeft geleefd van 1842 tot 1911. Mm -hmm. En hij had uh, die hoge functie in Dresden. En zijn vader was een beroemd man die school heeft gemaakt uh, als uh, pedagoog ja. en orthopeet En die had nogal fanatieke uh, opvoedmethodes met uh, veel... Uh, uh, apparaten en uh, met ook veel tuchtiging. Apparaten en tuchtiging. En wa want, want, wa waarom waarom uh, uh, vertelt u dat? Dat is omdat hij omdat, waanideeën kreeg. Omdat hij uh, waanideeën uh, kreeg... Uh, men dacht dat het geestelijke druk was. Misschien dat hij zijn werk niet aankan, terwijl hij heel capabel was. Maar uh, later werd dat dan toch wel in verband gebracht met die opvoeding. Ja. Mag je zeggen dat hij krankzinnig werd? Nee, uh, dat het eerder iemand was die uh, uh, voor het eerst een bepaalde... Uh, scheiding uh, liet zien tussen iemand die enerzijds volstrekt... capabel en normaal was, maar ook die waanideeën kon hebben. Mm -hmm. En dat hij de eerste is geweest die daar zelf over geschreven heeft. Die dus een autobiografisch verslag heeft uh, gedaan... Uh, van zijn wanen en van zijn ziekteperiodes. Juist. juist. Ik heb aan de telefoon uh, Hans uh, Israëls. Uh, Han Goedenavond. Meneer Israëls. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent historicus. U hebt een boek geschreven, Schreber, vader en zoon. We weten nu inmiddels dat die uh, vader uh, rare dingen deed. Maar uh, um, u hebt ook veel onderzoek gedaan naar die Schreber. Waar leed hij aan, denkt u? Ik bedoel, die zoon? De zoon? Nou, de zoon was toch wel heel erg gek, hoor. Eh. <laughs> um, ja, waar hij aan leed. Ik ben geen psychiater. De meeste psychiaters zouden denk ik tegenwoordig zeggen... dat hij leed dan iets wat tegenwoordig schizofrenie genoemd wordt. Ja. In de tijd van Schrebel werd dat paranoia genoemd. Ja. Hij, hij had allerlei wane-ideeën. Ja, ja. En, en, en ik begreep dat uh, Freud dit zo'n inspirerende zaak uh, vond... dat hij op basis van dat boek een soort van uh, uh, epistel heeft geschreven... over pana, paranoïde schizofrenie. Dus dat is een soort van uh, samenvoeging van die twee dingen die u net noemde. Dat klopt. Freud is de belangrijkste auteur die een analyse geschreven heeft over deze meneer Schreber. Ja, en, en uh, u hebt het ook, ook over waanideeën. Uh, ik vroeg net aan Hugo Koolschijn, was hij gek? Nou ja, dat, dat, dat ontkende hij eigenlijk min of meer. Uh, wel dat hij waanideeën had. Uh, uh, waar kwamen die vandaan? Enig idee? Nou ja, uit zijn hoofd denk ik. Hè? Ja, maar er, is geen maar er is geen twijfel over mogelijk dat hij zo gek als waar een was. Dat bedoel ik eigenlijk. Um, ja, daar zijn allerlei ideeën en theorieën over. Oh, en Freud dacht dat het te maken had met verdrongen homoseksualiteit. Er zijn anderen die denken dat het te maken heeft met uh, die vader... Ja. en de manier waarop hij door die vader is opgegroeid. Ik vermoed dat u dat denkt, want u hebt een boek geschreven... Nee, Schrijver vader en zoon. Nee hoor. Nee? Um, nee, ik heb een uh, biografische studie geschreven... Ja. over die vader en ja. die zoon. En ik heb uh, ook een beetje gekeken naar wat er zoal aan theorieën over... Uh, over beviat is. Ah, juist. Maar ik heb daar zelf eigenlijk geen ideeën over. Oh, goed. Ja. Uh, Hugo Koolschijn. Een van die ideeën was in elk geval. dat hij een speciaal lijntje met God zou hebben. Hoe ja, zat dat? De, uh, God gaf hem berichten door. Uh, in de film zijn dat. Uh, via een soort spoednikachtige bollen. die uh, uh, toetsen van machine, van een tikmachine hebben. Dat was in die tijd, toch een vrij nieuwe uitvinding. Uh -huh. En uh, dat beïnvloedde hem ook. Dat gaf die berichten door. En in de loop van zijn ziekte werd het steeds uh, meer een soort religieuze grootheidswaan. dat hij dacht dat hij uh, de wereld zou redden. als hij zich uh, in een vrouw liet uh, veranderen. als hij door uh, Gods wil in een vrouw zou veranderen. Juist. En, uh, en, en dan, hoe zou hij dan de wereld redden? Uh, dat is duister. Om dan zou gelukt Ja, ja, ja. De, in de film. Heb ik vanmiddag nog even een stukje gezien. Uh, roep ik als ik uh, emmers koud water over me heen krijg. Uh, wel eens even kijken, ik heb het opgeschreven. Uh, God has chosen me for his abuse. Juist, for his abuse, uh, ja. voor, voor zijn misbruik. Ja. Uh, het is overigens, uh, je zegt het in het Engels, omdat het in het Engels gespeeld uh, is. Ja, het is het Is het overigens moeilijk om je in zo'n rol in te leven? Nee. Nee, uh, gek spelen is uh, niet zo. Dat doet de omgeving. Uh, als ik speel dat ik stemmen hoor, uh, dan speel ik gewoon dat ik stemmen hoor. Maar als ik in een ruimte de enige ben die die stemmen hoort, dan denken de andere mensen: hij is gek, dat, uh... zo, is het, zo ja. werkt het. Ja. Hanna Israëls, waarom schreef Schreber eigenlijk dat boek op basis waarvan deze film nu mede is gemaakt? Hij wilde vrijkomen uit de psychiatrische inrichting, hij wilde weer naar huis. Maar hij had nog steeds een aantal hele gekke dingen... en hij wilde in eerste instantie aan zijn vrouw uitleggen... waarom hij al die gekke dingen deed. En dat had te maken met wat hij allemaal dacht te weten over God... En later toen dat een heel manuscript werd, toen kwam hij op het idee dat misschien ook wel voor andere mensen het interessant was om te weten hoe het nou eigenlijk met God zat. En dat God helemaal niet zo aardig was als de christelijke religie leert. En toen heeft hij het boek op eigen kosten laten uitgeven bij een spiritistische uitgeverij. Juist. En hoe is het hem verder vergaan? Hij is er inderdaad ingeslaagd om na een reeks van processen... op eigen kracht vrij te komen. Hij was, zoals al gezegd, een, een, een voortreffelijk jurist. Hij heeft toen vier jaar lang buiten de inrichtingen kunnen leven... en is daarna opnieuw weer knettergek geworden. En de laatste paar jaar heeft hij in een opnieuw in een inrichting geleefd. Kortom, hij is nooit echt genezen. Ja, dat weet ik niet. We weten niet precies hoe het okay. is gegaan in die vier jaar uh, dat hij vrij was. We weten is, zeg jij, Hugo Koolschijn. Nee. Nou... Nou, nou ja, ja, ja, je, niet, ja, ja. Jullie, jullie verschillen van mening, hè, of die gek is. En, maar ja, dat zegt al voldoende. Blijkbaar is het niet heel makkelijk vast te stellen of iemand... Nou, nou wel... op een bepaald moment dacht hij dat hij de enig overlevende mens op aarde was. Ja. En dat alle mensen die hij zag, dat die uh, tijdelijk eventjes door God op die plek uh, gewonderd waren. Ja, ja, ja. En weer verdwenen op het moment dat ze buiten zijn gezichtsveld waren. Als je denkt dat alle mensen die je ziet niet in het echt bestaan, nou, dan ben je behoorlijk veel. Ja, er. dat wordt door de realiteit versproken dan, die mening, ja. Maar, maar, maar is het, is, de fil, wil de film eigenlijk betogen dat, uh, laten we zeggen... Gekheid, krankzinnigheid, dat dat een mysterie is... Dat, en dat niemand eigenlijk in staat is om dat te ontrafelen? Is dat in uh, feite uh, wat, wat hij uh, wil betogen? Er zijn psychiaters die aan het woord komen in de film ook. Hmm. In een soort uh, rechtbank. En die zeggen daar diverse dingen over. Uh, ja, er is iemand die ook zegt, ja, als je stemmen hoort... dan hoor je stemmen. Als je denkt dat je uh, uh, berichten Krijgt uit het hier dan, dan hoor je dat. dat is in de, of dan krijg je die. Maar dat is in de, in de ogen van de omgeving is dat uh, natuurlijk uh, onaangepast en abnormaal. Maar voor die persoon zelf is het waar. Dus ja, wat is gek, ja, weet ik niet. Uh, uh, ziet u dat ook als boodschap van de film? Uh... Nee, de film wil wel aandacht uh, uh, opnieuw vestigen op het uh, fenomeen van uh, psychiatrie en uh, psychoanalyse. De uh, regisseur Simon Pummel die zei wel iets dat, dat eigenlijk al uh, die wetenschap, die toen heel nieuw was in de tijd van Freud, dat dat een voor het vloeisel is van een eeuwenoude uh, traditie dat je eerst uit elkaar wordt uh, gehaald... en dan weer in elkaar wordt gezet voordat je shaman mag worden. Mm -hmm. Dus dat er, ja, dat er iets met je moet gebeuren. Je... Goed, nou in elk Destructie. geval uh, hartelijk dank uh, Han Israëls en Hugo Koolschijn. De film is vanaf morgen in die bioscopen te zien. En ik moet eigenlijk zeggen, het is een docudrama. Dus het is gedeeltelijk speelfilm en gedeeltelijk documentaire. Hartelijk dank. Ja. Gute Nacht, Freunde. Dit was het oog. Morgen zit hier Chris Kane, Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette en een laatste Glas im Stehen.